Zeven uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De centrum coalitie van Pierluigi Bersani... heeft volgens Exitpols de Italiaanse parlementsverkiezingen gewonnen. Maar uit de eerste tellingen blijkt dat oud-premier Berlusconi... in de Senaat aan kop gaat. Volgens de Exitpols heeft het linkse blok in de Kamer... zo'n 35 procent van de stemmen gekregen en recht zo'n 30 procent. De komiek Grillo komt op circa 20 procent en huidige premier Monti blijft steken onder de 10 procent en haalt daarmee mogelijk de kiesdrempel niet. Het OM heeft gevangenisstraffen van twaalf en acht maanden geëist... tegen twee verdachten die tijdens de rellen in Haren... in september vorig jaar een auto in brand zouden hebben gestoken. Het zijn de hoogste strafeisen in de zaak tot nu toe. Eerder werden alleen werkstraffen geëist. De twee verdachten, van wie er een voor vluchtig is... worden gezien als de aanstichters van de rellen. Ook vindt het OM dat ze met de brandstichting... omstanders in gevaar hebben gebracht... en er daarom niet met een werkstraf vanaf mogen komen.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 Het weer vanavond geleidelijk droog, maar het blijft bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tot dit dicht bij het vriespunt... waardoor het lokaal glad kan worden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. Het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis... en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer...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 Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. In zijn nieuwe theatervoorstelling op zoek naar oom Tom, beland onze gast samen met twee andere acteurs... in een medogeloze talentenjacht met maar één regel. Wees eerlijk en werk samen. En hou dat maar eens vol als je de titelrol kunt winnen... in de musical Oom Tom. Hier is Remy Sambo. Uw presentator is Jerry Brouwer. Waar komt je naam eigenlijk vandaan, Remy Sambo? Mijn naam? ja, Mijn, mijn voor- of mijn achternaam? Nou, beide. Mijn voornaam betekent uh, zonnefeest. Dat was een, uh, een, een, een feest van de indianen. En mijn achternaam Sambo betekent roetmop. Ja. ja, het was een, een, een... Sambo het negen, jongetje. Ja, je, je kent het boek. Ja. En voor de oorlog eigenlijk was nog in Nederland ook nog een, een, een scheldwoord. Er werden donkere mensen, werden sambos genoemd. In Amerika is het bijvoorbeeld not dan om iemand een sambo te noemen. Want dan krijg je echt een klap voor je kop. Dus als jij naar Amerika gaat met vakantie, wat gebeurt er dan? Nou, het was heel grappig. Ik heb, ik heb uh, zes maanden in L.A. gewoond. En ik weet, ik weet nog dat ik um, Spike Lee mocht ontmoeten. En uh, hij mocht een uh, dvd'tje. Uh, uh, uh, ik wilde dat hij graag een dvd'tje voor me ging signeren. En toen zei hij, what's your, what's, your, what's your name, man? Ik zei, ja, Remy, R-A-Y-M-I, Sambo. Toen stopte hij zei hij, is dat your name? Ik zei, ja, you're kidding. Ja, ja, hij was echt helemaal flabbergasted. Gechoqueerd. Maar, ja, ja. En wat vind je dan van? Draag je die naam met trots of <laughs> met humor, zo te zien? Um, ja, weet je, heel veel mensen weten het niet. En uh, in principe hecht ik niet echt heel veel waarde aan de betekenis van mijn mm -hmm. naam. Dus ik, uh, ja, ik draag hem zeker met trots, maar niet, niet dat, ik, dat het een statement is. Wie heeft die naam gegeven aan jouw voorvader? Daar ben ik heel benieuwd naar, want ik heb echt al mijn voorvaderen opgezocht tot, tot in de slavernij. Mm -hmm. En daar ben ik Sambo kwijtgeraakt. In de slavernij? In de slavernij ben ik Sambo kwijtgeraakt. Dus blijkbaar komt dat van buiten. Terwijl er heel veel Sambo's zijn op Curaçao. Want het moet toch heel interessant zijn... of het iemand is geweest die dacht... kom, ik gebruik het als geuzenaam. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat zou. Dan moet het een heel trots iemand zijn geweest. Of iemand met humor. Of iemand. Of ik denk zelf dat gewoon op een gegeven moment... dat de slaven zo genoemd werden... En dat dat gewoon ja. een, werd overgenomen als zijn een achternaam. Maar ik weet, ik weet helaas niet waar het, uh, waar het precies vandaan komt. Je hebt ook nog Z Zambo met een Z. Ja. En dat betekent: dat is de kruising tussen een, een, een negroïde, man of vrouw, met een Indiaan. Dan is het Sambo met een met Z. Met een Z, ja. Maar je bent dus niet een van de weinigen die Sambo met een S heet. Oh, er zijn er echt heel veel. De man, op, op Curaçao er zijn er zoveel Sambo's. Je slaat het telefoonboek open en de helft is Martina <laughs> en Sambo. En dan heb je de rest. En iedereen weet ook dat dat roetmol betekent. Nee, nee heel, veel mensen, heel veel mensen weten dat niet. Ik wist het ook niet. Ik heb het eigenlijk... Sinds wanneer weet jij het dan? Oeh, ja, jeetje, sinds wanneer weet ik dat? Ik heb het op een gegeven moment, nou, had ik het gewoon opgezocht, ben ik mijn namen gaan opzoeken. Wat zal het zijn? Twintig jaar geleden of zo? Zoiets? Hm. Zoiets. Maar als je op Curaçao bent, heet je gewoon Sambo en that's it. Ja, je, je... dan stel je verder natuurlijk ook geen vragen bij. Nee, dan stel je verder geen vragen Want, bij. Sambo, dat negen jongetje, is, is een heruitgave van... Op een gegeven moment was die verboden. Ja, was die verboden, klopt. Ja. En, en toen kwam er toch een heruitgave. Ja. Wat vind jij daarvan? Um, heb je daar een opvatting over? Ik heb er helemaal geen opvatting over. Ik heb er helemaal geen opvatting over. Uh, um, uh, ik, het, het woord neger dat gebruik ik zelf nooit. Hm. Dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik, een hele lelijke geuze naam. Maar voor de rest uh, um, heb ik daar niet zo'n mening over. Uh, je schijnt heel veel te lijken. Oh op... jee! <laughs> oh jee, nu komt het. Nu komt het. Je overgrootvader. Ja, dat schijnt Ja. Ja, ja ik schijn uh, volgens mijn moeder. En zijn dochter, mijn overgrootvader was. Um... Dus van je moeders kant, hè? De opa ja. van je moeder? Ja, de opa van mijn moeder. Ja, die was, die was nog een slaaf. En het was een van de weinige slaven die kon lezen en schrijven. Was een hele. Uh, een man met een ontzettend grote mond, schijnt. Uh, ook vanwege zijn, uh, <lacht> zijn, zijn, zijn kennis. Hij was geen heel erg slim te zijn geweest. En volgens mijn moeder en zijn dochter, die nog leeft. Uh, um, lijk ik ook mijn gezicht, mijn neus vooral, uh, schijn ik van hem te hebben. En uh, mijn karakter schijnt ook heel erg uh, zoals de zijne te zijn. Namelijk? Uh, <laughs> oh jee. Voor de draad ermee. Uh, voor de draad ermee. Nou ja, hij was iemand die niet over zich heen liet lopen. Hij had een hele sterke mening. En op een gegeven moment was het ook zo dat hij... Um, hij kon zichzelf vrijkopen, dat heeft hij ook gedaan. En toen was hij verbannen. Achten, uit... hij kon zichzelf vrijkopen. Dat betekent dat de man... Als slaaf werkte. Uh, ja, ja, en dan hij geld geld kreeg. Ja, en op de een of andere manier heeft hij zichzelf vrijgekocht. En dan is hij naar de stad gegaan, omdat hij, uh, uh, omdat hij dat gewoon niet meer pikte. Hij wilde gewoon baas zijn over zichzelf. En uh, als ik de verhalen van mijn moeder mag geloven, was het een hele, was het echt een, een rebel. Mooi verhaal. Ja, ja, en ik wil dit jaar ga ik naar Hoe Curaçao. Hoe oud was hij toen hij geld genoeg had om dat, zichzelf dat, vrij te doen? Dat weet ik dus niet, want ik ga dit jaar ga ik naar Curaçao... en uh, hij heeft nu nog twee dochters die in leven zijn. Eentje is net honderd geworden. En, oh ja. Ja, ja is mijn overgrote tante, maar die, die, die weet niet zoveel meer. En de andere is in de tachtig en die weet van alles. En ik ga haar dit jaar ga ik haar interviewen en uh, ik wil even kijken wat ik, wat ik ermee kan. Was die een held voor je? Um, of, of zijn dit verhalen die je eigenlijk nog maar sinds kort weet? Nee, nee, nee. Die ben nee ik daar echt, ben je wel, wel echt mee opgegroeid. Daar ben ik echt mee opgegroeid, maar op een gegeven moment word je ouder. En dan word je je er, er bewust van. Mm -hmm. En um, hoe meer verhalen ik, ik, ik tot me kreeg, hoe nieuwsgieriger ik eigenlijk naar de man ben geworden. Want ik wil dan mijn moeder zeggen, je lijkt niet op mij, je lijkt niet op je vader. Uh, mijn vader was <lacht> heel rustig. En mijn moeder, het is heel grappig, ik vind zelf dat ik heel erg op mijn moeder lijk. Want die is, die is ook best pittig. Die is ook best pittig. Maar ze zegt ja, ik, ik ben pittig, maar. Opa? Ja, ze, ze zegt jij gaat, jij, uh, um, daar waar andere mensen stoppen. Denk jij even, ja, nou maar ho, wacht eens even. We beginnen net. We beginnen, ja. <lacht> en dat, dat schijnt hij dus ook uh, te hebben gehad. En was hij een held binnen de familie? Voor mijn moeder. Ik merk dat mijn moeder heel erg uh, trots over hem vertelt. En uh, uh, op een gegeven moment was een verhaal dat ze een, een, een, ze zouden. Hij wilde een huis kopen voor zijn vrouw. En. Uh, uh, uh, en, en, en, en uh, even kijken. De vrouw. Ja, en, en, de ja. Moeder, en de moeder van mijn moeder. En dat mocht niet. En, uh, uh, van wie niet? Van die man niet, hij wilde geen huis verkopen aan een, aan een, aan een donkere meneer. Dus toen uh, uh, uh, heeft hij die man helemaal uh, uh, verrot gescholden... en daarna, geloof ik, juridisch ook nog eens uitgedaagd. Oh. Dus hij ging gewoon, uh, eerst kreeg je die hele scheldkanonade... en daarna liet hij je daar niet bij zitten. En dan maakte hij er ook nog eens een zaak van. En dat je jezelf vrijkoop, gebeurde dat vaak? Hoe vaak kwam dat voor, dat dat mogelijk was? Kijk, nou, wat dat betreft. Ik, um... Je bent geen kenner van de slavernij, nee, nee, nou ja, ik ben wel een kenner van de slavernij, mm -hmm. van de grote lijnen, zeg mm -hmm. maar. Je kent verhalen zoals die van, van Toela, dat was een, een grote vrijheidsstrijder. Maar het is een heel persoonlijk ding, mm -hmm. dus zo specifiek. Uh, ken ik de slavernij nee, niet, maar ik ken wel uh, uh, delen van zijn verhaal. Een, een neef van mij bijvoorbeeld, die heeft hem ook gekend. En die heeft ook, daar ga ik ook mee praten dit jaar... die heeft ook allemaal dingen over hem opgeschreven. En ik wil al die dingen verzamelen om uh, voor mezelf een soort... Uh, beeld te maken van, van die man, van, van de persoon waar ik blijkbaar... <laughs> <laughs> Hoe heette die eigenlijk? Dat ja. weet ik dus niet. Dat, dat, dat weet je ook? Nou, nou de, de, de grap is het, is, het is ooit aan me, aan me verteld. Maar ja. ik, ben, ik, ben, ik ben echt heel erg dat ik het gewoon vergeet. Ik ben echt, wat dat betreft ben ik echt een, een ontzettende waarhoofd. Ik ben de hele dag aan het werk. En uh, dat, dat, dat, dat, ja, dat... dat, dat en, en hoe wordt daar tegen aangekeken? Weet je dat eigenlijk? Iemand die een slaaf die zichzelf vrijkocht, werd dat gezien als verraad? Of was dat juist, ja, hoe, hoe, werd, het, hoe werd daar tegen aangekeken? Ik weet dat, dat, dat hij, van wat ik van mijn moeder weet, um, had daar best wel uh, een soort van. Hij had lak aan, aan de meesters. Hij kocht zichzelf vrij, zodat hij uh, op gelijke voet kon staan met die persoon. Hij mocht ook op een gegeven moment ook de plantage niet meer op. Want ze hadden zoiets van, oké, okay, je bent een vrij man... maar uh, uh, hij had daar nog vrienden zitten. En dan, dan mocht hij niet meer komen. Maar hij was iemand die zoiets had van, oké, okay, prima, dan mag ik daar niet meer komen. Is goed, ik ga naar de stad, ik begin mijn eigen leven. Ik laat me niet, ik laat me niet uh, uh, klein krijgen. Dus het was... Dat is ook bizar, want dan was hij in dat opzicht weer niet vrij... dat hij zijn oude vrienden niet meer kon zien. Ja. Ja, maar dat, dat, dat, dat is dan het lastige van de, van, van de slavernij. Kijk, sommige mensen hadden niet dezelfde kracht als de man om te zeggen van, tabé, ik, ik, ga, het, ik ga het ergens anders proberen. Mm -hmm. Want je moet je voorstellen, kijk, slavernij heeft toch wel zo'n 400 jaar geduurd. En als je als je dan, als op een gegeven moment wordt het. Ik kan me dan voorstellen dat je gewoonte wordt, dat je gewoon voor iemand werkt ergens zit en dat dat, dat, dat, dat je leven is. Mm -hmm. En er er, zaten natuurlijk een aantal tussen die dat gewoon niet niet pikten en die gewoon zoiets hadden van... nou, ik neem een risico en ik doe iets anders. Maar het is heel lastig om uit een, uit een bepaald patroon te breken. Ja, zeker als het 400 jaar heeft geduurd. Ja, zeker. Dan, hm. dan wordt het gewoon een, een deel van je. Ja. Ik wil even iets met je bespreken. Ik heb oh, het je net yeah. laten zien, want het was het weekend druk voor jou uiteraard. Want ja. het had première. Ja. Uh, daardoor is het interview met uh, de grote vriend en baas van uh, Sorigieta, de vader van Maxima, jou ontgaan. In de Volkskrant. Er was veel commotie om dit weekend. Ja. Uh, want de man doet nogal uitspraken. En <lacht> ik, ik, uh, ik liet het je net uh, even lezen. Hij zegt onder andere, uh, luister eens even tegen de uh, interviewer. We hebben hier te maken met inviering culturen, ja. die van de zwarte en de indianen, ze lopen cultureel gezien duizend jaar achter. Ja, ik hoor jou lachen. Ik vroeg aan jou, wat vind je hier nou van, dat dit gewoon zo, hup. Hey. Nou ja, het is, kijk, um, natuurlijk zijn we heel erg uh, politiek correct en struikelen we erover en zeggen we dat het allemaal niet kan. Maar hij zegt het tenminste. En um, dan weet je waar je aan toe bent. En uh, mijn voorstelling heb ik heel erg gemaakt... op basis van het feit dat donkere acteurs uh, niet aan de bak komen. Maar um, er zijn er heel veel gesprekken over, maar niemand zegt daar iets over. Niemand, je, je hebt nooit de, de, de mogelijkheid om iemand ergens op... tussen aanhalingstekens te pakken. Mm -hmm. En deze man heeft dit gezegd. Hier kan, je, hier kan je, vanuit hier kan je een, een gesprek beginnen. En dan kunnen we allemaal wel heel erg politiek correct zijn... en zeggen van, oh, dat kan echt niet. Maar hij zegt het tenminste. Je weet tenminste wat hij denkt. En het is helder. En dan kan je volgens mij... Uh, uh, um, nou, dan kan je volgens mij met iemand in gesprek gaan... en, en met, met, met, met tegenargumenten komen. Waarmee je dus eigenlijk zegt uh, in de, het vermalendijde Europa... nou, laten we het even over Nederland hebben, Dus is misschien wel zo makkelijk... Ja. Uh, uh, Zeggen we gewoon helemaal niet de dingen hardop? Wat het eigenlijk alleen maar heel erg schimmig maakt en ingewikkeld. Zeg het maar gewoon nee, we zeggen uh, en clear. We, we, zeggen, we zeggen de dingen niet hardop. En ik vind ook dat we uh, uh, heel erg, bijvoorbeeld in zo'n geval... Als ik, hoor, als ik van jou hoor dat er heel veel commotie hierover was... Dan denk ik, ja jongens, doe niet, zo, doe niet zo correct. Ga er gewoon op in. Kom hmm. gewoon met, met goede argumenten. Of, wat ik heel, altijd heel erg belangrijk vind... is steek hand in eigen boezem en kijk uh, hoe, hoe wij dat hier doen. En wij doen het op een andere manier. Op een, vind ik, een, een, een sluwere manier. En ik weet niet of dat beter is. Goed, we spreken er straks over. <laughs> Nog iets verder, want uh, je gaat binnenkort ook in debat. Morgenavond, geloof ik Morgenavond, al, ja. Met kemnacasting. Met Kemna met iemand Betty Post van Kemna over het Naar casten. Naar aanleiding van uh, jouw voorstelling en het casten van uh, zwarte acteurs. Ja. Um, de tegel ligt daar met de vraag. Een uh, zeer blanke tegel. Met de <lacht> vraag of die straks met een zwarte schrift beschreven is. <lacht> Fijn. <lacht> over en uh, luisteraars kunnen zich ook melden. Uh, er is al genoeg gezegd, lijkt me. Uh, waar een reactie uh, op gepleegd kan worden. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag Radiokunstof. Goed, um, Remy Sambo, om jou nader te introduceren. In heel veel gezinnen in Nederland kom je iedere dag langs. Want je bent uh, Reggie in, uh, in Spangas, nee. leraar drama. Ja. Heel populair. Maar je zat ook in All Stars en ja. je zat in Zoep en je zat in, in Willem, Willem Wever. Wever. Ja. Dus we kennen je eigenlijk allemaal. Uh, op het toneel zien we je minder vaak omdat jullie en, niet komen uh, kijken. Want ik sta echt 365 <laughs> dagen op een jaar op het toneel. <laughs> en dat is zo, omdat jij zelf een gezelschap hebt opgericht. Ja, maar ik en speel... je eigen werk hebt ja, Nou, nee, maar ik, ik speel niet alleen met mijn eigen gezelschap, hè? Vertel, waar ik, hebben we allemaal? Ik, ik, nog ik heb, meer kunnen... ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb Mandela de Musical gedaan. Ik speel regelmatig bij theatergroep Max, die nu Maas heet. Uh, ik ben een van de vaste spelers van bij theatergroep Zep. Uh, daar speel ik gewoon eigenlijk elk jaar en wanneer ik wil. En om het jaar maak ik een eigen, een eigen productie. En los daarvan doe ik heel veel met mijn stichting SJL van John Lerdam ook. Dus jij bent je eigen uitzondering op de regel? Oh, absoluut, ja, ja. ja. En ik werk ook voor de kunstbende. Ik, heb groot, ik regisseer voor de kunstbende. Kortom, ja. Remy Sambo is getrouwd met zijn werk. Ja, absoluut. Hij werkt alleen maar. Ja, eigenlijk wel. Ja, Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we over jou kunnen merken. Ja. <laughs> nu is daar een, een gezelschap, al een hele tijd trouwens, want dat heb je volgens mij in 2003, dus tien jaar geleden, tien jaar, opgericht. Tien jaar, tien jaar, ja. uh, fik? Vig. Vig. Ja. Very important group. Ja. Uh, en centraal bij dat gezelschap staat de gekleurde acteur. Ja. Uh, en de nieuwste voorstelling heeft de gekleurde acteur als onderwerp. <laughs> het heet Op zoek naar oom Tom. Heb je de nut van oom Tom als kind gelezen? Ik eigenlijk? heb het als kind heb ik het gelezen, ja, ja. Wat herinner je je er nog van? Dat ik, was ik, ik was een jaar of negen, tien, zo ongeveer. En toen hadden we dat boek gekregen voor mijn zus uit Nederland. Die zat al in Nederland. En ik weet alleen maar dat ik heel erg... En vanuit dat gevoel heb ik ook de voorstelling gemaakt dat ik heel erg boos was. Dat ik heel erg aangegrepen was door het verhaal. Maar dat ik heel erg boos was op Om Tom. Omdat ik uh, dacht van waarom, waarom doet die man niks? Waarom is hij zo leidzaam? Dus dat, dat snapte ik niet. En ik heb echt in twee dagen tijd heb ik dat boek uitgelezen. Maar ik, was, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, dat ik, dat, dat, dat ik als kind... Echt dat je een, een sloom beetje... vond. Ja. Leg even uit voor de mensen. Ja, ik heb het gelezen als kind. Hè? Maar dat is dus heel erg lang geleden. En ik heb het vrijwel zeker met heel andere ogen gelezen Naar dan met welke jij? ogen heb jij het gelezen? Ja, nou, ja, heel, ik, heel, heel nou, nou ja, bij. dat weet ik dus niet meer precies. Ik wist in elk geval niet... Um, dat deze eh, oom Tom zo'n slappe zak was. Hij was geen slappe zak. Kijk, al later, jaren later kan je het relativeren. Het is. Uh, uh, in, in de slavernij was het gewoon zo dat heel veel, en daar gaat eigenlijk uh, op zoek erom Tom ook over, dat heel veel slaven. Um, als jij en ik uh, plantageslaaf waren. en uh, jij ging vluchten. dan ging ik jou verraden. want dan kon ik dan huisslaaf worden. en dan had ik een betere positie. En zo werden de slaven heel erg tegen elkaar uitgespeeld. maar uiteindelijk bleef je gewoon uh, uh, bezit van de baas. En om Tom was echt een slaaf die. Uh, die weigerde daaraan mee te doen. En het, het, het boek begint ook met een quote: dat, dat iemand zegt van. ja, maar waarom waarom kom je niet op voor jezelf? En zei, ja, maar weet je, ik, ik kan meegaan doen... ik kan meegaan doen met de, wat, met de andere slaven zoals zij in het leven staan... maar zo, zo ben ik niet, dat ben ik niet. Dan zou ik mijn eigen mensen verraden en dat doe ik niet. Dus jaren later toen ik... Hij was dus een gehoorzame slaaf. Nou, gehoorzaam in de zin van... Uh, hij, wa hij was niet... Uh, hij was met een stille protest, geen geweld. Hij weigerde wel dingen te doen. Op een gegeven moment mocht hij uh, uh, bijvoorbeeld um, de bul worden... Van, van de andere slaven, en dat heeft hij gewoon geweigerd. toen dus zeiden hij, zei, ja, jullie kunnen mij afranselen wat jullie willen... Maar ik, ik doe dat niet. Ik wil niet zo worden. Dus het was een hele principiële man. En, maar pas jaren later... en in dat opzicht dan weer heel sterk, toch? Ja, maar pas jaren, pas jaren later ben ik dat toen ik deze voorstelling ben gaan maken, ben ik dat gaan, ben ik dat gaan begrijpen. Maar waar zag jij dan het leid in? Omdat hij een huisslaaf was, dus hoger in de hiërarchie zat. Wat Nee, nee. nee hij, was, hij was gewoon, hij was gewoon een, een plantageslaaf. Maar hij kwam niet op voor de anderen. En ik ben iemand als je. als, je, als er onrecht wordt. Aangedaan aan anderen en ik zie dat, dan, dan zeg ik daar iets van. En uh, hij was iemand die wel. De, de, de, de, de slachtoffers trooste, mm -hmm. maar hij trok niet, hij deed niet zijn mond open. Mm. Dus, hij was bang. Ja, ja, ja, uiteindelijk weet je, het is een, het is een fictief verhaal. Dus, in, in, in, ja, dus of hij bang was, dat, dat, dat kan ik niet zeggen. Maar ik, ik, ik denk dat ik het anders zou hebben gedaan. Laat me het zo zeggen. Mm omdat jij je opa kent. Nee, de opa van je moeder moet ik zeggen. Ja. Jij bent een opstandig type. Zijn het niet eigenlijk gewoon karakterkwesties? Is het daarop terug te brengen? Uh, zeer waarschijnlijk zijn het gewoon karakterkwesties. Maar ik heb, ik heb zoiets van. Als, als ik bijvoorbeeld een slaaf zou zijn. en ik weet dat ik toch. wordt word dood. dat ik word afgeranseld. en op een gegeven moment dood ben. nou ja, dan, dan kan ik net zo goed vechtend eruit gaan. in plaats van lijdzaam alles over me heen laten komen. Hmm. Dood ga je toch? Hmm. Yeah. <laughs> Maar ik heb nooit geweten, trouwens, dat uh, voor heel veel zwarte Oom Tom dus een beetje een slappe figuur is. Ja, ja. vooral in Amerika. Als je een Uncle Tom wordt genoemd, dan ben, je, dan ben je een slappeling. Het is heel grappig, want ik heb een soort uh, onderzoek gedaan voor deze voorstelling <laughs> naar Oom Tom. Ja. En um, je merkt dat heel veel donkere mensen. zoiets hebben van ja, het was toch een slappeling. Ik bedoel, als je nou Oom Tom bent, dan ben, je, dan, ben je echt, dan ben je echt een loser. Dat is een scheldwoord. Dat is eigenlijk meer of meer een scheldwoord. Maar uh, uh, terwijl de, de, de blanke mensen in Nederland zoiets van, ja, nee, maar het is een held... want het is heel erg protest. dit en dat. Dus het waren echt twee totaal, <laughs> totaal verschillende werelden... met uh, wat je wel had bij, bij, zeg maar, bij, bij, de, bij de witte Nederlander... is dat men heel erg politiek correct bleef. Mm -hmm. Je mag niks ergs zeggen over hem, Tom... want het was heel erg wat die man heeft meegemaakt... terwijl ik denk van, joh... Het gaat over karaktertrekken, wat je net zei. En je, kan het, je, kan het, je mag het er gewoon niet mee eens zijn met hoe, iemand, met hoe iemand handelt. En was het niet de hele beweging rondom Malcolm X... die Ankel die Tam heeft ingevoerd? Ja, als, uh, ja toch? je kan ja, het daarom... werken daar, ja. <laughs> ja. ik moet wel. Ja, ik bedoel, ja, ja. Remi Sambo is de gast. Ja, Malcolm X en Mohammed ja. Ali, dat, dat, ja, die hebben dat heel erg... Um, um, om Tom gebruikt als, als de, de, de slappe variant van, ja. van henzelf. Eigenlijk. En zij waren natuurlijk ook de eerste uh, um, zwarte in Amerika... die met geweld de boel wilden aanpakken. Nou, en, nou, uh, Malcolm, uh, uh, X. Malcolm X. Die, die, die wilde dat niet met geweld aanpakken. Die zei, als er geweld tegen ons wordt gebruikt... dan doen wij hetzelfde. Ja. Als er met ons gesproken... Als oog om oog. oog. Ja. Als men wil praten, dan praten we. Maar als men geweld gebruikt, gebruiken wij geweld. En toen werd hij uh, uh, als een soort van tegenhanger van, uh, van, van Martin Luther King... geportretteerd als degene die geweld gebruikt Maar dat is niet waar. Hij zei, ik antwoord met geweld... Nu naar de voorstelling, ja. want anders snappen ze het allemaal niet meer. <laughs> Goed, uh, de voorstelling Op zoek naar oom Tom is eigenlijk een uh, interactieve voorstelling. <laughs> waarbij jullie, uh, uh, en een verwijzing dus naar het boek hè, uit 1852. Ja. En, uh, en naar de vele televisietalentenjachten, we kennen ze allemaal. Op zoek naar oom Tom, Joop van den Ende wil een musical gaan maken. En, uh, Op zoek naar oom Tom ja. en er uh, wordt een auditie ingesteld en... Uh, mensen gaan auditeren. Ja. Drie zwarte acteurs, waarvan jij er dan één bent... Ja. gaan meedoen. Dat is het uitgangspunt van de voorstelling. Het begint allemaal heel vriendschappelijk. Uh, <laughs> en, uh, uh, en uiteindelijk slaat het om in, in bitter venijn. Jullie openen de voorstelling met vragen... Uh, die eigenlijk duidelijk moeten maken... Uh, dat zwarte acteurs het nog altijd heel zwaar hebben bij, ja. bij casting. Ja. Zaallicht is aan. Ja. En, ja, daar komen de, en daar komen de <laughs> vragen. En daar komen de komende vragen. Kijk, wat, wat, uh, ik heb natuurlijk... Uh, het is gemaakt op basis van uh, interviews met de acteurs en met mij ook. En een van de dingen die me heel erg is, is, is, is bijgebleven, is het verhaal van Ruud. Ruud is uh, 30 jaar bezig. 30, van Maaschalk? Uh, van collega? De Maaschalk, ja. Ietsje ouder dan jij. Ja, jarenlang. begenadigd acteur bij het ja, gezegd. Ja, jarenlang. En op een gegeven moment, nou ja, alle kunstsubsidies in Rotterdam die zijn uh, gehalveerd of gestopt. Dus uh, uh, toen zei hij tegen me, Remi, ik deed, ik deed mijn oog open. En dan stond ik daar en ik keek om me heen. En toen bleek ik gewoon, uh, nou ja, uh, dat er in 30 jaar niet zoveel is veranderd. En ik, ik, heb, het, ik heb het over de afgelopen twintig jaar... dat ik denk, van in de afgelopen twintig jaar is het niet zoveel veranderd. Maar het duurt echt over 30 jaar. En op een gegeven moment, uh, uh, dat, maakt, uh, dat maakt wel boos. En wat is er niet veranderd? Ik bedoel... de, de, de acceptatie... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, van, van de zwarte acteur. Dat er we, dat we, dat goede, donkere acteurs van de toneelscholen komen... die wat kunnen. En die, we worden niet als, als, als gelijk gezien, als gelijkwaardig. Jij barst van het werk, hè? Hadden we het net over. Ik barst van het werk, maar ik ben net mijn opa. Daar hadden we het ook over. En niet iedereen is zo. Niet iedereen uh, uh, uh, trekt zijn muil open. Of kijk, uh, uh, een, een van de dingen... Uh, um, Morgenavond het gesprek, Atana, zit ik tegenover Betty Post van Kemna Casting. Ik vind het heel spannend, ik ken Betty al heel lang, ik ken Betty al twintig jaar. Zij werkt bij Kemna Zij werkt bij Het is dus het castingbureau van Nederland, die alle acteurs aflevert, heren en meester op het gebied van casting. Ja, eigenlijk wel. Ze hebben een ontzettend monopoliepositie. Betty werkte 23 jaar geloof ik, en ik ken haar nu ongeveer 19 jaar. En... Uh, ik, ik, ik zei het tegen Betty toen, toen, toen ik daar net kwam. Toen was Hans de, de baas, zeg maar. En ik kwam daar binnen en um, hij belde gewoon op en zei... Nou, ik heb een jonge man en toen had ik mijn eerste filmrol. En daarna kwam uh, Joop Gosschalk. En die, uh, die ging me ook heel erg pushen en helpen en dat soort dingen. En nu zit er een nieuwe generatie. En dan zou je eigenlijk denken dat... dat, dat um, het is een nieuw Nederland. Het is een nieuwe tijd. En, en, en dat, dat, dat een nieuwe generatie iets nieuws teweeg zou moeten brengen. En dat, dat, dat, dat is er niet. En dat, dat, dat, ik vind dat shocking. Maar is het echt zo? Laten we even naar de feiten kijken. Laten we naar de televisie kijken. Nou ja, Maar hoeveel uh, mensen... Jij zat in de zaal zaterdag ja. bij, de, bij de vraag. Hoeveel donkere acteurs ken je die een hoofdrol spelen in een, in een Nederlandse speelfilm? Weinig antwoorden, weinig, weinig namen, weinig antwoorden, weinig namen. En Spangas, Goede Tijden, Slechte Tijden, dat zijn eigenlijk maar een paar programma's die ontzettend hun best doen ja. om juist gekleurd Nederland ja, te laten zien. Ja, dat ja, ja, je ook weer dus... denkt, het ligt er bijna zo dik bovenop, of niet? Nou, dat, dat zijn we al gauw geneigd te denken dat iets te dik bovenop ligt, maar ik vind het heel. Ik vind Spangas echt een voorbeeldserie, omdat het speelt zich af op een school mm -hmm. en op een school heb je allerlei soorten en maten mensen mm -hmm. en dat is wat Spangas laat zien. Dus het is het is helemaal niet heel erg dik bovenop. Het is wel goed. Het is over nagedacht en misschien zie je de gedachten, maar dat vind ik niet erg, Want het is, het, is, het is een jeugdserie en de jeugd kijkt naar hun eigen omgeving. Mm -hmm. Wat ze om hun heen zien. En dat is eigenlijk de realiteit. Terwijl al die andere series, nou laten we er eens een paar noemen... die zijn echt eigenlijk allemaal gewoon spierwit. Die zijn allemaal spier en spierwit. En dat is het, het voorbeeld die ik altijd gebruik, dat is dan van een film... is uh, Alles is familie. O nou, oh ja, dat is een, een goed voorbeeld. Ja, ontzettende ja. leuke film. Ik, was, uh, ik zat bij de première. Nou, de film speelt zich af in Amsterdam. In Amsterdam, let wel. En niet eens, niet eens iemand, niet eens een figuratierol. Geen voorbijganger. Geen voorbijganger was het donker. Nou, dat vind ik heel knap. Dat vind ik heel knap. Ja. Kim van Koot, scenario. Kim Kim schrijft fantastisch. Kim, echt een scenario, scenario fantastisch acteurs... Fantastisch. En waar ligt dat aan? Bedoel. Je stelt echt de vraag. Die vraag stel je aan de verkeerde persoon. En dan gaan we morgenavond. gaan we het lekker die vraag aan Betty stellen. Waar ik... ligt dat aan? Ja, natuurlijk. Want. Uh, uh, uh, nogmaals. Ik, ik hou echt bij. Uh, um, hoeveel donkere acteurs. Je steeds afstuderen van toneels. Ik hou dat echt bij. En ik werk alleen maar. met professionele mensen in mijn gezelschap. Die moeten een opleiding hebben genoten. Die moeten echt iets kunnen. Mm -hmm. En het is er. Het is er. Alleen, er wordt daar geen, geen gebruik van gemaakt. En, en eigenlijk, ik kwam net bij Kemna door te zeggen... Um, heel veel mensen... Heel zijn op... Ik onderbreek je even, want er is verkeersinformatie oh, op Radio 1. Daar okay. komen ze. Op de A58 Tilburg richting Breda... staat een file van 2 kilometer tussen Goorlen en Geelse. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N302 Hoorn-Enkhuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen Zwaagdijk en Westboud. NTR... Speciaal voor iedereen. Remy Sambo is vandaag uh, onze gast. en We hebben het over de voorstelling op zoek naar Tom. Een voorstelling die hij zelf heeft uh, geïnitieerd. Is ontstaan op, uh, op zoek naar oom Tom... Uh, zijn ik iets anders? ja. of zoek naar Tom? <laughs> of zoek naar Tom? zoek naar Oom Tom? Uh, drie zwarte acteurs spelen erin mee en het is, uh, het stuk is gebaseerd op uh, interviews met ja. jullie drie. het zijn eigenlijk drie generatie acteurs. Ja. Ja. jij bent van 1971 ja. en de andere is dus ietsje jonger en ietsje ouder. Ja. Um, even verder met waar we net waren gebleven, want morgen komt er dus een, een debat. Ja. Uh, ga je in debat met iemand van ja, Kemna casting? Ja, je zei er tegen mij van jij ja, hebt heel veel werk. En toen, eigenlijk wat ik wilde zeggen was uh, heel veel acteurs durven zich niet donkere acteurs durven zich niet uit te spreken omdat ze bang zijn dat ze gewoon niet meer gebeld worden. En uh, bij mij is het zo dat ik op een punt ben omdat ik zelf werk genereer omdat ik gewoon uh, uh, uh, dat niet... Ik zit daar niet meer op te wachten. Mm -hmm. Ben ik nu op het punt dat ik me daarover uh, wil uitspreken. Dat ik, ik heb jarenlang ook oh, bij All-Stars... Uh, oh, in, in dat soort series... Uh, heb, heb ik me eigenlijk toch een beetje... Ik heb het heel leuk gehad, maar ik was de enige. Het was niet, het was niet realistisch. En, en soms, als je er iets over zei... dan, dan, dan werd er tegen je gezegd... dat je, of werd er bijna gesuggereerd... dat je blij moest zijn dat jij wel die kans had. En... Uh, het is 2013. Ja. We zitten niet meer in ja. die, we zitten niet meer. En jij dacht, dus, ik sta hier in mijn eentje als gekleurde medemens. Ja, in, in, een, in een voetbalteam. Maar als je naar elk voetbalteam kijkt, zeker in die tijd... Het was echt een tijd waarin we de, de Petten, Kluiverts en, en, en de Bogarders allemaal hadden. Het was gemengd als de pest. Maar één ding, want ik zei net, waar, waar ligt dat aan? Toen zei je, dat vraag je aan de verkeerde. Uiteraard, want jij bent geen, uh, geen castingpersoon. Maar je weet natuurlijk wel waar het aan ligt. Um, nou, ik, ik heb een vermoeden. Wat is het vermoeden? Nou ja, kijk, in, in de tijd dat ik, dat ik bezig was met de zeggen, van, ja, maar ja, jij kan spelen, jij bent een van de weinige donkere acteurs die dat kan. Er is een soort hele nare vooroordeel over, over donkere acteurs... dat ze niet hetzelfde niveau hebben als, als witte acteurs. En dat is racisme dan, toch? Of niet? Ik heb het woord, uh, uh, uh, racisme wil ik niet zeggen... maar ik heb het woord discriminatie opgezocht in het woordenboek. En ja. het, daar, sta, daar staat bij uitsluit, uitsluiting van een bepaalde groepering. En uh, dat is wat hier gebeurt. Een bepaalde groep wordt uitgesloten, dus... Um, daar uh, heb je je conclusie. Heeft het ook iets te maken met het feit dat heel veel regisseurs wit zijn? Heel veel scriptschrijvers uh, script, uh, wit zijn? Ook. En dat identificatie nog altijd zo werkt... dat je je sterker identificeert met iemand die dezelfde kleur heeft... dan uh, uh, met iemand uh, uh, van een andere kleur? Ja, ja, absoluut. Dat is absoluut waar. Maar um, uh, uh, bij VIG cast ik alleen maar donkere acteurs als een soort tegengeluid. Ik gebruik kleur om kleur te overstijgen. Ik laat zien dat ik met donkere acteurs een verhaal kan vertellen... Uh, wat gaat over universele gevoelens. Ik zou, zoals ik wil, uh, een Marokkaan, uh, een Nederlander, een, een Surinamer, Antilliaan kunnen casten. Makkelijk. Mm -hmm. Omdat dat mijn wereld is. Dat is wat ik om me heen zie. Dat is voor mij waar ik eigenlijk mij mee identificeer. Uh, al deze al de producenten, uh, uh, regisseurs... ik weet zeker dat zij ook allemaal donkere vrienden en vriendinnetjes hebben. Dus uh, je kan wel zeggen van... Uh, uh, uh, uh, je wil je identificeren met degene waar je mee kent. Ja, ik vind het een beetje een slap excuus. Ik vind het gewoon desinteresse. Hm. Gewoon niet, niet geloven in, in, in datgene wat anders is. De voorstelling is uit ergernis ontstaan. Hè? Die vraag hoef ik eigenlijk niet stellen. <laughs> als ik zo naar je nou, kijk. Nou, er er ergernis is niet het juiste woord. Want dat zou betekenen dat ik een soort van gefrustreerd ben. En dat ben ik niet. Maar het is wel zo dat ik nu denk van uh, de, de maat is wel vol. Want je meldt eigenlijk nog iets anders. Iets heel belangrijks ook in uh, de voorstelling. Het begint dus met uh, die ene vraag. Of die aantal vragen aan het publiek. Van, hoe zit dat eigenlijk met jullie? Uh, waarmee dan aangetoond wordt, nou, er zijn nauwelijks zwarte acteurs. Ze zijn er wel, maar we zien ze niet. Nee. En uh, dan maken jullie een heel mooi spel met uh, jullie helden. En daar zijn ze, Malcolm X, Mohammed ja. Ali. Zit één vrouw bij trouwens? Ja. En uh, vervolgens twee, twee. twee vrouwen. Ja. Opera zit er niet bij. Rosa Parks in Oprah Winfrey zitten Oh, erbij. Oprah zit er wel bij. Ja, ja je hebt gelijk. Ja. Even niet opgelet. En uh, dan, um, ja, dan eindigt het eigenlijk met die musical. Op zoek naar oom Tom. Ja. Uh, Van de Ende had het bedacht. En uh, jij bent ontzettend tegen. Want <laughs> wie willen nou oom Tom spelen? Dat moet je niet willen als zwarte acteur. Nee. <laughs> kan je het je voorstellen? Stel, bedoel, stel laten we het bedoel, zo ondenkbaar nee, maar, is het niet? maar tegelijkertijd ben ik de eerste in de voorstelling die, uh, uh, die op een gegeven moment, uh, als we in de musical staan, die, die, die, die, die gewoon zegt: van jongens, ik, dit is de rol van mijn leven. En ik, kijk, het gaat heel erg ook over, het gaat over een aantal dingen. Kijk, uh, hoe loyaal ben je aan elkaar als. Als van de Ende zeggen van, joh, ik bied, ik bied je bij wijze van spreken 10.000 euro aan per maand. als jij de rol van Omtom wil spelen. Mm -hmm. Dan kan je wel okay, eens wel mensen roepen dat je heel erg principieel bent. en weet ik veel wat allemaal. Maar we hebben allemaal een punt, denk ik. Sommige mensen misschien niet. Ik wel, zo zwak ben ik dan wat dat betreft wel. dat je, dat je, dat je zwicht voor iets wat gewoon groter is. En dat Namelijk geld? Bijvoorbeeld hm. geld, status. Uh, oh. Ja. Dus uh, het, het, gaat, het gaat daar ook over. Het gaat, het, het, het is, ik, ik moet je eerlijk zeggen... Uh, uh, uh, ook Curaçao is een grote inspiratiebron voor mij geweest... om dit te maken. 10, 10, 10. Curaçao wordt een land. En uh, geen schulden meer. Gelijk aan Nederland. Nou, nu kunnen we zaken doen. Nu zijn we gelijkwaardig. En uh, uh, onderling, noem het maar even zo... jagen of joegen de slaven elkaar zo... Uh, uh, de tent uit, want ik vind het de slavenmentaliteit, dat uiteindelijk uh, er een begrotingstekort was, Nederland weer moest ingrijpen en uiteindelijk de slaven weer gewoon um, um, uh, uh, bij de meester uh, moesten moest aankloppen. Ja. ja. En dat is, het is wat, het, wat het eigenlijk ook, het gaat ook over hoe, hoe loyaal ben je aan elkaar. Als je gewoon uh, iets wil bereiken, als minderheidsgroepering, denk ik dat je je wel moet loyaal moet zijn aan elkaar en, en, en over bepaalde dingen heen stappen. Over bepaalde... Uh, uh, Ruud van Maaschalk, je collega... De, de Maaschalk. De de Maaschalk, de Maaschalk ja, sorry. Uh, je collega-acteur. Die heeft het over de krabbenmentaliteit. Dat is een bekend begrip, hè, op Curaçao. Ja, ja. Curaçao, Suriname, Afrika, ja. ja. ja. Wat, leg even uit wat dat is. Als de ene krab omhoog wil uh, gaan, dan pakt de andere hem vast. En dan zo, zo willen ze elkaar allemaal... Trekken ze elkaar allemaal naar beneden om, om, om uit de, de krabbeton te komen? Dus dat is eigenlijk wat heel vaak gebeurt in, in, in, in dat soort landen. Dus het, het is heel grappig, want uh, wat je net had gelezen. <laughs> dat de vriend de... van uh, Soregeta. Ja ja. ja. Je zou het bijna nog gaan geloven mensen ja, ja, me ja. Je ziet in Cuba, maar ook in landen als Venezuela en Nicaragua... wat er gebeurt als je dit soort mensen de macht geeft. Dan krijg je samenlevingen met een heel laag niveau, van een heel laag niveau. Nou ja, dat is, daarom zeg ik, ik ben ook ontzettend voorhand in eigen boezem. Uh, in hoeverre, uh, uh, om het maar eens even in, in wij en zij te praten... Uh -huh. in hoeverre uh, zijn wij ons ervan bewust dat we geen eenheid zijn... En op het moment waarop je geen eenheid bent, dan ben je ook niet gelijkwaardig. Dan blijf je gewoon de slaaf die altijd gewoon bij de meester moet aankloppen. Voel jij je verbonden? Ik Bedoel, als je het hebt dan over een eenheid, hè? Ja. Um, ja, ik begin me nu yeah. <laughs> lachend aan te doen. Ja. Want daar gaat het toch om. Want hoe verbonden voel je je met uh, je mensen? Ik voel me zeer verbonden met mijn mensen. Dat is ook de reden waarom ik ook mijn, mijn, mijn gezelschap heb ik. wil met mijn mensen, om het zo en, en, en ik wil zo meteen iets zeggen over mijn mensen. Ja, want uh, wie zijn jouw mensen? Ja, precies, precies. Maar ik wil met donkere acteurs, wil ik gewoon laten zien: van jongens, um, ik weet niet waar deze hele uh, discriminatie toestand over gaat, we zijn allemaal gelijk. Mm -hmm. En het liefst, wat ik net al zei, zou ik spelen, willen spelen met een, een, een Marokkaanse acteur, een Nederlandse acteur, want dat zijn ook mijn mensen. Mm -hmm. Maar eh, omdat er onderscheid is, ben ik gedwongen om onderscheid te maken. En vanuit het onderscheid wat ik maak, probeer ik te zeggen van... moet je eens kijken, we doen hetzelfde. We doen eigenlijk allemaal hetzelfde, we zijn gewoon gelijk. Want wat is jouw definitie van een donkere acteur? De definitie van een donkere... Ja, dat vroegen maar, jullie, hè? Dat was een van de openingsvragen. Nee, maar, wat natuurlijk een belachelijke vraag is. Ja, nee, maar, ja wat, is, wat, is, wat is volgens uw mening van het ja. woord donker... Uh, wat, was het ook, wat is de vraag ook alweer? We hebben het op papier staan, dus ik weet het niet uit mijn hoofd. Uh, wat, nou, nou, wat, wat, wat een definitie van, van, van donker is, daar ja. gaat het over. Ja. En, en? uiteindelijk, uh, uh, ja, dat mogen de mensen zelf beantwoorden. En dan is de vraag, toen dacht ik, dat zou een wit iemand moeten vragen. Kan een donkere acteur een held zijn? Hebben we de vraag aan een wit iemand gesteld? Zo? Nou, stel je voor dat, dat, dat ik als witte ja? zou vragen... kan een donkere acteur een held zijn? Natuurlijk. Ja. Ik bedoel, we, ja. belachelijke vraag, toch? Ja, het is, het is een belachelijke vraag, maar we hebben... We hebben uh, uh, um, nou, het is, ja, het is een belachelijke vraag, maar snap je wat erachter zit, achter die vraag? Nou? Wat denk je? Kijk, je had het net over je willen identificeren met bepaalde mensen. Mm -hmm. eh, en iedereen wil. Uh, ik, ik, ik ben bijvoorbeeld heel blij met, met, met een John Dam die gaat gewoon de barricade op. En dan denk ik, ja, nou, dat, vind ik, dat vind ik een held. Dat vind ik iemand die het, het, hetzelfde roept als ik... maar dan op een ander niveau. En, en, en je wil je eigenlijk met dat soort mensen identificeren. En, en da, daar gaat die vraag eigenlijk over. Maar het is heel lastig om, om, om, om um, de ruimte te krijgen om, om, om een held te zijn. Want zodra je kop boven het maaiveld uitsteekt probeert men dat... Uh, ja, eraf te hakken. Maar kan je um, als donkere acteur een witte acteur, een, ik bedoel, de, kon, laat ik het makkelijker zeggen, ja. kon je als jong jongetje een, een witte acteur als held hebben? Of is dat dan automatisch een zwarte nee, acteur? Nee, joh, John Melkovich vind ik fantastisch. Ik, ik vond Jack Nicholson vond ik fantastisch, maar zo vind ik Denzel Washington ook fantastisch. Ik, dat is wat ik net al dus. zei. Ik, nee, maar ik maak geen onderscheid. Ik word in een positie gezet, ik word zeg maar in een bepaalde groep gezet... En, en, en ik ben blijkbaar een donkere acteur, terwijl ik gewoon een acteur ben. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van... Je, je, je is heel veel donkere acteurs zijn daar gefrustreerd over, of boos over, of wat dan ook. Maar ik dacht, this is my unique selling point. Mm -hmm. Dus blijkbaar ben ik dat, nou dan ga ik dat inzetten... om te laten zien dat ik meer ben dan dat... En dan weer even terug naar Oom Tom. Want wat gebeurt er als die musical wordt gemaakt... en die zwarte acteurs allemaal gaan strijden om die ene rol? Iedereen wil Oom Tom spelen, ook al is die nog zo omstreden. In de voorstelling bedoel je, wat er dan ja, gebeurt? Ja, nou ja, en in het echt. Ik bedoel, als we het hebben over de loyaliteit van zwarte acteurs... Nou ja, kijk, ja, weet je... Um... Dat is waar je naartoe werkt dan op een gegeven moment? Ja, maar het, is niet alleen, het gaat niet alleen maar over, over, over uh, uh, donkere acteurs voor, om een rol vechten. Het gaat over de mens die gewoon uh, um, om een grotere macht vecht, om, om een hoger doel. Daar, daar gaat het uiteindelijk over. We beginnen heel erg over met, met zwart-wit, maar de voorstelling groeit uit naar gewoon hele menselijke normen en waardes. De hele menselijke aspecten die wat voorbij dat hele zwart-wit gaat. Het zijn gewoon mensen die het, het beste voor zichzelf willen. En de mens is gewoon nou eenmaal heel erg egoïstisch. En slecht. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof in het goede van de mens. Ja, zo eindig je ook, hè? Ja, ik geloof echt, ik geloof echt. Ik ben wat dat betreft, iemand zei laatst tegen me, nou, ik vind het behoorlijk naïef. Ik zeg, nou, dan, dan lekker naïef, maar je, je, blijft, je ik ben er wel een gelukkig mens door. Kun je vertellen wat er gebeurt op het moment, um, want het is natuurlijk zo dat in minderheidsgroepen, nu ook die hele discussie over vrouwen wel of niet op tv of er voldoende ja. zijn. En uh, uh, Harriet uh, Duervorst, ja. uh, die, die schrijft vanochtend in een column in de Volkskrant ook, in minderheidsgroeperingen zijn mensen gewoon veel sneller elkaars aardsrivalen. Vrouwen zijn nu eenmaal elkaars aardsrivalen. Dat zie je in jullie voorstelling ook. Die ja. zwarte acteurs worden elkaars aardsrivalen. Ja, ja maar dat is, dat is volgens mij uh, dat is heel menselijk. Dat is, dat is overal. Alleen, je bent als minderheidsgroep, ben je kwetsbaarder. Is het zichtbaarder, maar het gebeurt overal. En ik ben van mening, daarom daar ben ik een ontzettende fan van Ruud. Ruud is echt een, een held voor mij geworden tijdens deze voorstelling. Het is echt iemand die je, die je dingen gunt. Dat je denkt van wauw, zoals hij in het leven staat. Dat is, Want uh, hoe gaat hij er om, mee om? Ik bedoel, hij heeft dus minder werk dan jij. Uh, heel lang bij het Rood Theater gezeten. Ja, en hij zegt, en Oteo, na dertig ja. jaar kijk nu om me heen. En er is eigenlijk niks veranderd. Jeetje, hoe gaat Ruurd ermee om? Um, um, kijk, ik, ik, ik denk dat uh, uh, Ruurd... is een hele, hele bescheiden bescheiden man. En ik denk dat... Um, ik, ik, ja, jeetje, dat kan ik niet zeggen voor hem. Dat kan ik echt nou, niet ik zeggen. Ik denk dat je het al gezegd hebt. In tegenstelling tot uh, ja. Remy Sambo... Ja. is Ruud de ook een heel bescheiden man. Ja dat, ja, dat denk ik. En dat moet je dus niet zijn in dit leven? Um, ja, blijkbaar niet. <laughs> in ieder geval niet in dit vak... We gaan naar muziek luisteren. En uh, we hebben. Uh, horen we er al? Ja, we horen er al. Misschien moet jij het even vertellen? Want het is iemand met wie jij hebt uh, rondgetoerd. Ja. En jij kent het lied ook? Ja, Lamenten die Mozanena. Ja, wil je er iets over zeggen? Ja, ja, ja, er is een heel bekend verhaal op Curaçao over een, een slaaf, Boetje Viel. En die was. Uh, alle, alle meesters die waren bang voor hem. En ze konden hem niet kapot krijgen. En op een gegeven moment werd hij verliefd op Mozanena. En dat was zijn zwakke, zijn zwakke plek. Ze hebben Mozanena verkocht. En op die manier hebben ze hem kapot gekregen En heeft hij zelfmoord gepleegd. Dat is een heel bekend verhaal op Curaçao. Maar nooit heeft iemand uh, zich bekommerd om Mozanena. En wat Iseline heel mooi in het nummer doet... Is dat zij eigenlijk... Iseline, Calister. Iseline Calister. ja. Uh, vertelt over de weg wat Mozanena aflegt op dat schip. Hoe zij wordt aangerand. Etcetera. Het is heel naar, maar het is wel heel mooi. Het is echt een repliek op een heel uh, op een bekende Antilliaanse mythe. Goed, daar komt ze. Voor het moment dat ik mijn hamer wil, mi ik mijn Omer, Ja, een klein stukje, want we willen ook weer verder praten oh, met Remy ja. Sammo. Uh, we spreken over de voorstelling op zoek naar uh, oom Tom. We spraken trouwens Jetty Maturin nog even, jouw welbekend... Ja. collega, cabanecière, uh, actrice. Oh. En um, uh, Zij zei dat ze het heel confronterend vond, uh, de voorstelling. Oh. Oom Tom en de slavernij zou je kunnen zien als de holocaust van, van de zwarte. Witte mensen beseffen niet dat oom Tom onze holocaust is. En dat is juist de pijn, dat witte mensen dat niet beseffen. Ja. Daarmee is deze voorstelling voor iedereen, want het doet een appel op het bewustzijn van zwarte en witte mensen. De voorstelling veroorzaakt veel discussie. Ik heb er na de voorstelling met mijn twee dochters nog uren over gepraat. Ja. Zijn dit geluiden die je vaker hoort? Ik hoor van heel veel mensen dat ze na de voorstelling zoiets hebben van wow, uh, we moeten echt eventjes hierover nadenken. En dat mensen echt heel erg... Met elkaar in gesprek gaan, of je mm -hmm. nou zwart of wit bent, maar dat, dat mensen echt erover moeten praten dat er een gigantische ontlading moet plaatsvinden na de voorstelling. Jetty vertelde ons ook dat ze jou uiteraard al langer kent. De kracht van Remy is dat oh hij confronteert. Hij laat je nadenken. Hij gaat diep, maar hij laat je ook lachen. Hij heeft een missie en durft daarmee op de barricaden te springen. En daar is veel moed voor nodig. En dat was wat je daarnet oh, wat ook nog meer ik vind zei. Ik ben echt lief. Nee, echt Zo kijk je er ook bij. Ja, jeetje. Um, je zei daarnet ook nog, terwijl we naar de muziek luisteren... dat er echt heel veel mensen heel bang zijn. Maar wat is dat dan toch? Is dat omdat er ook gewoon heel weinig werk is? Er is voor sommige mensen weinig werk. Het is je broodwinning, het is je passie. En je wil dat toch doen. En als het betekent dat je... Um, nou ja, moet, moet, moet pappen en nat houden. En, en, en, en dan, dan doe je dat. Hm. Dan, dan, dan, dan, ja, dan doe je dat. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook, door mijn karakter heb ik ook heel veel dingen misgelopen. Dat ik echt heb geweigerd om bepaalde dingen te doen. Wat dan, bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld de dubbelfriselijk reclame. Ik weet niet of jullie die allemaal ja. nog kennen. Nou ja, uh, ik kreeg een tekst thuis. En het was in een soort raar Nederlands geschreven: Ee jong, jonga, met aha. Een soort quasi-Surinaams Nederlands, maar dan op papier. En toen dacht ik, ja, wat is dit? Ja, en toen moet met een accent, dit en dat en dat. En toen zei, nee, dat doe ik niet. En toen? Dan gaat de klus niet door. Dan nee, ja, dan gaat het niet door, maar dat doe ik niet. Lekker veel geld, denk ik, hè? Ja, maar, dan, dan, maar ik ga niet, dan, dan heb ik echt het gevoel dat ik mezelf ver, verlogen. Ik, ik doe dat niet. Hm. En ik, ik heb zoiets van: kijk, ik wil best wel een accent doen, dat zeg ik trouwens ook in de voorstelling. Ik wil best wel een accent doen, maar stuur de normale tekst naar me op en dan maak ik er een accent van. Ja. Ik kom niet met een, een of ander uh, uh, uh, uh, tekstje waarvan je denkt: van, oh ja, zo, zo praten zij. En dan mijn vraag, om auditie te komen doen. Maar dan gaat het feestje niet door. Zo zei je wel ja tegen Jeroen Stout. Regisseur ja! van De Spin. Jazeker. Een audio -crimi. Um, Je hebt een van de hoofdrollen. hè? Ja. Uh, het, het gaat over de IRT-affaire. Ja. Het is een radiocrimi gebaseerd op de IRT-affaire. Ja. Gaat 1 april van start. Kwart voor 1 uh, s'nachts op Radio 1. Uh, nou ja, een van de grote Nederlandse politieke drama's. Hè, aan het einde van de vorige eeuw. En... Um, we spraken hier rond. Vertel eerst even wat, jij, wat is jouw nee, rol precies? Wil jij dat? Ik, ik, ik, ik speel eigenlijk een, een infiltrant. Ik word uh, door, de, door de politie word ik eigenlijk uh, ingehuurd om door te dringen tot een, uh, een bepaalde criminele groep. Omdat ik al eerder uh, in het verleden heb gedeeld. Nu heb ik een beter leven. Ik heb een vrouw, ik heb een sportschool. En ik word er weer uh, naar teruggestuurd om uh, zeg maar de grote jongens te, te ontmaskeren. Nou, laten we even luisteren. Komt ie. Lea. Lea. Lea. Alsjeblieft, Lea. Dusje, dusje, dusje. Ah. Hoeveel is dit? Wat doet het ertoe? Hoeveel kilo, Sherman? Een paar duizend. Al die tijd. Achter mijn rug. En maar liegen en intussen zit je gewoon in de hars. het... Wat, niks, Douchie. Het is niet zo simpel. Ik moest wel. En je hebt een dochter, lul. Wat als je de gevangenis in gaat? Ik ga de bak niet in. Oh, nee? Ik... Ik mag hier niks over zeggen. Oh. Tegen niemand. Nee? Douchie, luister, alsjeblieft. Ik werk voor de politie. Wat? Ik help ze om dichter bij een stel grote jongens te komen. Ik, ja. Lea, Lea, dat mag je echt niet doorvertellen. Ah, Oké, okay. dus ik hoef niet bang te zijn dat je de bak in gaat. Nee, echt niet. Ik hoef alleen maar bang te zijn dat je onmaskerd wordt. Godverdomme, ze, Maar je weet toch wat ze met verraders doen? Lekkere rol, hè, Remy? Het is, echt, het is echt de mooiste rol die ik ever heb gespeeld. Het is echt. Ik zei het echt, Jeroen, als dit een. Uh, ik hoop dat dit, dit ooit een serie wordt. Het is zo'n gelaagde rol. Ik, ik speel. Uh, uh, ik ontferm me over een, een, een, een meisje van de straat. Ik heb thuis een situatie met mijn vrouw en kind. Tegelijkertijd moet ik, heb ik, werk ik voor de politie undercover. Het is zo gelaagd. Ik heb nog nooit zo'n gelaagd rol gespeeld. En het fijne is, het is gewoon een rol voor een, uh, een donkere acteur. Ja. Dus het kan echt. Met een sportschool. Ook nog eens. <laughs> Dat komt wel heel goed uit. Wat een goddelijk lichaam heb je, Remy. <laughs> Het is echt niet normaal. Hoe heb je dat gezien Nou, dan? wat denk je dan? Ja, ik heb net nog naar die voorstelling je. Wel, maar je... En daar schijnt je ontzettend je best voor te doen. Ja, dat is waar. Nou ja, ja. Nou ja. Je word hier ja. heel verlegen van... Nou, ik doe er niet mijn best voor. Ik ben gewoon... Uh, uh, ik ben verslaafd aan, aan sporten. Ik sport uh, vier, vijf dagen ja. in de week. Je hebt... Dat heb je er maar van gemaakt, dat je verslaafd bent aan sporten. Nee, maar dat is, als ik niet sport, dan ben ik, dan ben ik niet zo... Dan anders. ga je? Dan, word ik, dan ben ik niet zo happy als dat ik nu ben. Dan kak ik in en ik kan soms heel erg moe zijn en dan ga ik sporten... en dan heb ik weer een soort van nieuw, nieuwe energie. Ik, ik ben verslaafd aan endorfine. Ik ben er echt verslaafd aan. Het is echt wat ik, iets wat ik steeds moet aanmaken... en dat maakt dat ik volgens mij altijd zo, uh, zo, uh, zo energiek ben en zo vrolijk ben. Dat denk ik echt. En dan op vrijdag mag je een paar chocolaatjes eten. <laughs> op vrijdag, soms, zaterdag mag ik een paar chocolaatjes eten. Want door de week ook geen suiker. En uh, gezonde voeding. Goed, ik hoop dat een ieder naar die voorstelling gaat kijken. En de debat morgenavond is openbaar. Is openbaar. Alles en iedereen mag zich ermee gaan ja. bemoeien. Waar is het? Uh, oh, jeetje, uit mijn hoofd hier. Dat bedoel ik. Ja. Moe... Atana.nl nou, atana moet je even okay. kijken. Oké, zoek ja. het allemaal uit en ja. ga daarheen. Mocht je hier, het, hier over iets willen roepen, dan wel uh, zeggen. Het was mij waar genoeg. Wat komt er op de tegel te staan? Het jeetje. is beschreven inmiddels. Jij mag het zeggen, Nee, jij mag het, jij mag het lezen. Vecht. Ook al is dat. het laatste ook, ook, wat je doet. Ja, ook al is dat het laatste wat je doet. Mooie tekst. Heel goed. Dank je wel en uh, het beste met je. Dank je wel. En de voorstellingen. Uh, houd dat. Ja, even verwijzen naar www.vigonline.nl. v En dan komen alle zien data op. Waar uh, op zoek naar Oom Tom te zien is. Dankjewel. Oh ja, en het hoorspel, dat meld ik ook nog maar even. Ja! De mooiste rol van Remy Sambo ooit. Ja. Vanaf uh, 1 april, maandag 1 april om kwart voor 1 s'nacht op Radio 1. Regie van uh, Jeroen Stout. En zo dadelijk En Chris Baaienma. En, Chris en Chris Baiema, niet ja. te vergeten. Ja, heel goed dat je die ja. nog bij noemt. En dan uh, uh, op deze zender dus zo dadelijk om 8 uur, kunt u luisteren zoals u gewend bent naar uh, twee dingen. Elke maandag met twee generaties in hetzelfde vak. Vanavond uh, spreekt Margreet Rijntjes. Uh, twee generaties uit de bekende vagel familie Te gast Topkok. Paul Vagel en zijn nichtje en restauranthouder Pascal. Een mooie avond verder en tot uh, gauw. Dank meneer Sambo, dit was aflevering 2591. Jawel, morgen praten we met Ilja Leonard Pfeiffer over zijn nieuwe roman La Superba. Tot dan! Radio 1 Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.